Het dreigt een groot tekort aan vakmensen in de techniek. De komende tien jaar zijn er 23.000 tot 28.000 extra mensen nodig... voor het plaatsen van windmolens, laadpalen en zonnepanelen. Maar het aantal mensen met een technisch mbo-diploma gaat de komende jaren juist omlaag. Dat blijkt uit onderzoek dat de Nederlandse Vereniging van Duurzame Energie heeft laten doen. Om technische vakken aantrekkelijker te maken... pleit de vereniging voor het invoeren van titels voor vaklieden. En technisch onderwijs moet gratis worden, vindt de NVDE. Ruim 300 sportscholen gaan vandaag actie voeren. De ondernemers willen dat hun zaken weer open mogen. De bedoeling is dat het kleinschalige, ludieke acties worden... waarbij klanten kunnen sporten. Volgens de sportscholen krijgen ze van veel leden te horen... dat ze zich minder fit voelen en dat ze het sporten missen. Ook lopen ze veel omzet mis nu ze gesloten zijn. De sportscholen zullen zich met de acties wel aan de coronaregels houden. De VS gaat Saudi-Arabië aansprakelijk stellen voor het schenden van mensenrechten. Dat zegt president Biden tegen Amerikaanse media. Volgens hem gaan er binnenkort dingen veranderen in de relatie tussen beide landen. Dat gebeurt nadat de VS met een rapport kwam over de moord op journalist Khashoggi. Daar staat in dat de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman achter de moord zit. Saudi-Arabië verwerpt het rapport. De Amerikanen hebben te weinig bewijs om het hard te maken, zeggen Saudische media. Bij een grote gevangenisuitbraken in de hoofdstad van Haiti zijn 25 doden gevallen. Onder meer de gevangenisdirecteur en een beruchte Haitiaanse bendeleider kwamen om het leven. Ook enkele burgers kwamen om nadat ze werden aangevallen door vluchtende gevangenen. Bij de uitbraak ontsnapten zo'n 400 gedetineerden. 60 van hen zijn weer gepakt. Het weer, eerst kans op mist, later op steeds meer plaatsen zon, weinig wind en het wordt 10 graden. Ook morgen eerst mist, vooral in het zuiden zon en 6 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB de N231 Alfa aan de Rijn richting Amstelveen staat bij Schiphol een file van 2 kilometer en de vertraging is een kwartier. Er wordt er namelijk aan de weg gewerkt. En verder ook nog wat vertraging op de ring van Amsterdam, de A10, tussen Amsterdam over Amstel en knooppunt de Nieuwe Meer. Daar heb je ongeveer 10 minuten tijdverlies. Tot zover de verkeersinformatie.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 Met nu, Toebak Leeft. Yes, de tweede gedeelte van dit radioprogramma. Alles is iedere keer weer hetzelfde. Bij Toebak Leeft. Ja, zeker. Bij ZFM. geschiedenis wat gebeurde door de Arena. Het is vandaag 7 februari. Maar eerst hier and Crance. Sleep till 12 p.m. I hit this news on my alarm. Let's do it again. Roll out of bed around 1.30. Check who I am. Cause honestly I don't remember. My sanity got stuck in December. Yeah, my boyfriend doesn't exist. I'm in my hoodie and I'd like a box of breadsticks. Hey, it's gonna be alright. Welcome to actual real life. It's gonna be alright. Scrolling through my phone all day, looking at all. Perfect people, you're gorgeous stock. Oh my god, babe. And I wonder what would they say if I did nothing to impress them? Would they still be obsessed on? This life goes really fast And all that you can remember you were trying to be better All these No real memories to treasure Het komt allemaal goed. Claire Rosencrantz komt uit de Verenigde Staten... En de vraag is of dit de nieuwe... Billie Eilish wordt? Ja, dat vroeg me af. De nieuwe Billie Eilish. Dat zou best kunnen. Ze heeft nog maar echt een paar nummers uit. hoor. Ze is voor mij vorig jaar net een beetje begonnen met muziek maken. En ze gaat voorlopig niet stoppen. Dat kan ik hier wel vertellen. En kijk in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? Kijk even wat er gebeurt door de jaren heen. En het is vandaag 27 februari. En ja, we hadden het net over uh, die uh, kliniek waar mensen, uh, vrouwen werden bevrucht. Nou? In 1971, de eerste abortskliniek wordt in Nederland geopend. Opend mailde het huis in uh, Arnhem. En uh, nou goed, uh, dat heette provocatus abortus. Of abortus, abortus protovocatus. Ja. Ja, het, het, het, abortus gebeurt natuurlijk wel vaker. Spontaan. Maar om het te provoceren. Ja, dat was toch even een puntje natuurlijk. Ja, nee, een abortus is nooit spontaan. Een abortus, want dan is het een miskraam. Oké, okay, nou, Meskrijs. zo werd het niet beschreven trouwens. Je hebt ook? Nee, nee, klopt. Het kan ook uh, van nature gebeuren, een abortus. Nee, toch? Ja. ja. Dat is toch bewust? Nee, het verschil tussen toe gewoon... abortus eruit gaan, eigenlijk. Oh, ja, ja, ja. Dat je ja. het zo moet zien. Ah. Dus uh, provocators, abortus is dus echt... Um, Geprovoseerde dus abortus is Het bestaat dus. natuurlijk al jaren, natuurlijk, uh, abortus. Dat werd al in de Romeinse tijd ook gedaan. Toen waren er periodes dat het wel toegelaten werd... en waren ook weer keizers, die waren er helemaal tegen... En uiteindelijk hebben ze nog even gekeken naar de cijfers. In 2008 waren er wereldwijd 43,8 miljoen abortussen. En uiteindelijk is de ooit hoogste cijfer is geweest 45 miljoen. En dat is heel veel. En momenteel zijn we wat conservatiever geworden. En zijn er steeds meer ook, uh, politieke partijen daar tegen. Ja. Uh, je hebt natuurlijk ook van die gasten die er helemaal tegen zijn. En die gaan dan ook protesteren. En dat is, uh, dat is wel vrij heftig. dan word je ge uh, geconfronteerd met foto's van. Uh, embryo's die eigenlijk al veel verder zijn, maar die gebruiken speciaal om nog meer onrust te kweken. Weet je. En dan kom je daar met een hele zware beslissing van oh, hou ik het dan niet of hou ik het wel? En dan zie je daar fotootjes van hele kleine baby'tjes die eigenlijk al veel verder zijn dan jouw baby in je buik. Ja. En dan denk je van je moet het toch niet doen? Nee. Nee, natuurlijk niet. Je Erg ziet is het bewegen goed. en dan gebeurt dat. Ja. Maar het is aan dit jaar, zijn er over, in de hele wereld zijn er al bijna 7 miljoen abortussen gepleegd. Zo. In twee maanden. Dus uh, als je dan. Uh, in twee keer maanden? 6, dan krijg je 42 miljoen. Zou dat ja. misschien ook met die crisis te maken hebben dat ze denken van nou, ik wil eigenlijk helemaal geen kind, van. ik wil het niet op. Uh, laten voelen in deze <coughs> tijd. Het schijnt ja. ook weer ja? meer geboortes te zijn, zeggen ze. Dus, uh, oh ja, ja, tuurlijk ja. De, maar je uh, ziet wel echt dat abortus. dat abortuscijfer, dat gaat echt uh, drie per minuut of zo. Drie per minuut. En als je kijkt naar het geboortecijfer, nee, dat gaat wel een stuk harder. Oké, okay, nou, zover even. De abortusklinieken, ja. dat ja, gaan... waren in 1971. Ja. Wat nog meer? Wat gebeurt er nog meer? Een medewerker van een uh, supermarkt in Aspen in Colorado. Die waarschuwt uh, vandaag in 2004 de politie. als hij een gemaskerde man door de winkel ziet lopen. Oké. Okay. Het is niet uh, een van die jongens van Dagpunk, overigens? Nee, nee. Nee, het blijkt Michael Jackson te zijn, mm. die niet met zijn kinderen een uh, korte vakantie in Aspen houdt. Oh ja, dat, wa oh, dat was Wacko Jacko dat nog. Wacko Jacko, ja. ja, ja die zeker. had altijd van dat soort dingen. Hè. Ja, ja, zeker. Dat, toen was het toch ja. gek om maar met een maskertje te rond, lopen. dat je dan met zo'n masker rondloopt uh, in een supermarkt. Met een masker of zo. Ja, ja. dat ja. gebeurt ja. bijna nee. niet meer. Nee, nooit meer. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. In, uh, in 1900, dat is 121 jaar geleden, is de Britse Labour Party opgericht. Ja. Als, uh, centrum Linkse Partij. En het is nog steeds een van de drie belangrijkste Britse politieke partijen. Onder andere met Tony Blair. Ja. En ook uh, Jeremy Corbyn. Die natuurlijk uh, in 2000 uitgestapt is. Echt linkse centrumpartij. Echt een arbeidspartij. Maar er zijn nog wel, er zijn nog wel wat zwaaitjes gemaakt hoor. Uiteindelijk, even kijken. Uh, uh, in 1996. En, uh, in een, um, een kettingbotsing bij Deinsen. Uh, worden 200 voertuigen die knallen op elkaar. Is in de ochtend... Op de, de randweg daar is het uh, mistig. Het is druk. En uiteindelijk uh, dus uh, een verkeersarts bij Gent en Kortrijk. En uh, een muur van mist. En de reis bovenop elkaar. Echt één man vertelt ook. Ik reed 90 km per uur en ik reed bovenop een vrachtwagen. Mensen schreeuwden, waren explosies, steekvlam. Uiteindelijk zijn daar tien mensen bij om het leven gekomen. En uh, dat is heftig. Het is de, de ene uh, ergste kettingbotsing in de wereld. De ergste is in uh, Spanje geweest... Uh, bij Baskenland. En daar vielen toen 17 doden. Vrij heftig. 1996. Kettingbotsing. Goed, wat nog meer? Nou, Mick Jagger. Ik eh, hou het een beetje bij de muziek. Ja, de, uh, de zanger van de Blanc Sons, u kent hem wel. Hè, wordt vandaag in 1976 opgenomen in een ziekenhuis. Het gaat niet zo goed met hem. Bleek dat hij last had van een infectie aan zijn luchtwegen. Nog ver voor die corona. Oké. Okay. Toen al last van zijn luchtwegen. Maar je goed, hè. Ja, ja, ja, maar hij gebruikt natuurlijk zijn systeem ook op een aparte manier. He, Mick Jagger. Ja, en dat gebruikt je al wat jaartjes. Wat nog meer? Ja, de eerherstel voor Martínez van der Lubbe, et cetera. Het oh, ja. uh, is dus de Rijksdagbrand. Ja. Die was uh, op 27 januari 1933. Maar toen werd het, Rijks, het Rijksdaggebouw in Berlijn... werd grotendeels uitgebrand. En de Nederlandse communist Marinus van der Lubbe... is dat familie van? Ja, van Huub. Ja? ja? ja? ja. <laughs> ja werd als dader opgepakt, vervolgd en geëxecuteerd... Maar er is nog steeds discussie of hij de brand wel daadwerkelijk heeft gesticht. En als het zo was of hij alleen handelde of erbij is geholpen. Ja, de in 2008 heeft hij eerherstel gekregen. Ja, dat is mooi. De man die eigenlijk gewoon een beetje ook aan een lage wal was geraakt ook. Hè, omdat hij had een uitkeringen. Ooit heeft hij uh, specie in zijn ogen gehad. Dus hij kon heel weinig zien ook. Dus dat oh. de van de van de staat, zeg maar. En uiteindelijk pakte Hitler dit beet om eigenlijk alle communisten op te pakken. Hè? Want ja. hij was een communist, werd bestemd als communist. Zie je, al die communisten doen, doen fout. Dus toen, ja, toen pakte hij aan om het nog groter te maken de oorlog. Maar dat het eigenlijk. een Nederlandse communist is, dat vind ik dan wel bijzonder. Ja, nou, dat is een apart verhaal deze, van deze ja. Maries van Lubbe. Goed, het was 1932 al? 33. 33 goed. Want Hitler kwam vlak daarvoor kwam hij uh, aan de macht 30 januari 1933 en uh, 27 februari... Werd dus die rijksdaggebouw werd in de fik gestoken. Precies. 2004 in de Filipijnen komen 16, nee, 116 mensen om. bij een bomaanslag op de veerboot van de, de Superferry 14. De aanslag is opgeheist door uh, Abu Sayyad. Uh, het is de ergste in de Filipijnen ooit. Hij uh, voer met onder andere, wat was het, 900 passagiers op dat schip. En uiteindelijk waren ze 90 minuten aan het, uh, aan het varen. En toen ging er 4 kilo TNT ging de lucht in. Uh, uiteindelijk maakte het schip water. Er zijn ook beelden van dat het schip eerst nog recht overend staat. En langzaam kantelt het. En dan geeft het uh, zijslag. En uiteindelijk zijn er dus 116 mensen bij open het Leven gekomen. Drie op slagdood. En later zijn er nog 53 mensen vermist. Maar wat er nou gebeurde is uiteindelijk dat de rederij geen geld wilde betalen als bescherming aan die organisatie. Het is gewoon een soort chantage geweest eigenlijk. En ze hebben daar heel lang naar moeten zoeken, waar is het nou fout gegaan? Is het een gasexplosie geweest? Maar uiteindelijk was het dus echt een aanslag. Goed, dat was in 2004. Nog eentje? Ja, we gaan even naar 1991, want wegens goed gedrag mag uh, James Brown vandaag in 1991, na ruim twee jaar de State Park Gevangenis in uh, Columbia... In uh, South uh, Carolina verlaten. Ja. Hij, is, uh, 15, oh, hij is op 15 december 1988 tot zes jaar uh, gevangenisstraf uh, veroordeeld. Door, voor de mishandeling van zijn vrouw. en voor het opvlucht uh, slaan van de politie. Op de vlucht slaan van de politie. Ja, ja en uh, hij, hij, hij is trouwens niet meer. Hè? Lang, hoe... ik, ik, vroeg, ik vroeg me af hoe ja. lang hij al uh, van ons heen is. Ik denk een nou. jaar of tien of zo, denk ik inmiddels al. Oh, Oké, okay. ja. nou goed. James Brown. Maar net uit de gevangenis ontslagen maakte The Godfather of Soul in de zomer van 91 zijn comeback. Met een spetterende show in het uh, Wilton Theater in Los Angeles. Uh, onder het publiek bevinden zich onder andere. Ja, heb je een beetje idee? 91 nee? Hebben we dan over? Nee. MC Hammer. MC Hammer. Quincy Jones. En er is hier weer Mick Jagger. Oh, Oké. Okay. Nou nee, goed, ik vraag me altijd af, hoe heet die plaat toch weer? James Brown is, is dead. dead. Ja, LA Style was dat. LA ja. Style was dat. Was ja. een hele harde hostplaat, was dat. Dat vonden we toen hè. Goed, zo voor even Maar je had dan gebeurt. ook weer een vervolg hè. James Brown is still alive. Had je oh al ja, al ja, had je ook nog weer ja. voor, ja. ja. Grappig want dat is het verhaal toch weer. Goed, zo even de geschiedenis. Or march in a straight line Death and in the sound Of the helpless It's a city of a thousand Heartbeats No room for another soul Same building on a different Street and nobody knows Tear it down For the holding in wall Cause people still need cash To buy their freedom Moving forward Walking back Everyone is falling but We don't see them A day away from a struggle Bad luck Money slipping right through the cracks It's a shame how we don't know Plato. Ik heb hem al een paar keer gedraaid gegeven. Het blijft gewoon uh, bij, bij je hangen. Uh, je kent hem toch ook al, ooit van de Rack and Bone Man En dat heette natuurlijk... ook. Uh, uh, heet die de plaat ook alweer? Human. Human, dat was het. Ja. Hoe ging dat ook weer? Even een klein stukje laten horen. Ja. Nee, hij ik blijft vind, ik een beetje... Ja, vind ik vind die wachtlijn ervan wel fijn. Ik vind het trouwens ja. heel wat anders dan Human. Ja, zeker. Ja, zegt een beetje een... Zeker. Een, uh, ja, op, meer op, op tempo, tempo, ja. Op tempo plaatje. Ja. Nou, ik kan. Oh, deze ja. Yes. Oh, dit is de, de remix zeker. De man nee, komt nee. uit uh, Engeland, heet eigenlijk Rory Graham. En hij is geïnspireerd door de oude blues, vooral door Muddy Waters. Dat hoor je hier wel, een beetje die oude uh, blues. Ja. ja, echt die stem, Muddy Waters, dat hoor je wel in deze plaat terug. Maar goed, wat hij nu maakt is natuurlijk een beetje uptempo. En ik krijg altijd de neiging om toch flink even te gaan dansen bij die plaat. Goed, de tweede geluid van het rijdenprogramma. En we staan natuurlijk in het kopje, wie is er in jarig? Hoi. Ik ben weer jarig. Nou, wat een feest. Iedereen is aardig. Ja, ja. Alle nou, nou. Zijn voor mij. Nou, dat wordt een groot feest. Dat hoor je al. Nou, ik hoor het, jou. Ja. Leef niet zich ook. He? Ja. Goed, wie is die jarig? Ik zie dat jij eentje. Ja, Elizabeth Taylor is uh, jarig. Nou, helaas leeft ze niet meer. Nee. nee. Maar uh, ze is toch nog 79 geworden. En ja, heel bekend van Who's Afraid of Virginia Oh woed. ja, die, ik heb gisteren wat fragmentjes ervan zitten kijken. Ja? oké. Okay. Het ja. grappige is dat die... Uh, in die film, het gaat ook over een echtpaar... En uh, zij is in die, uh, in in die scène of in die, in die film... Is zijn alcoholisten En ze hebben allerlei strubbelingen. En ze proberen elkaar uit en zo. En uh, normen en waarden worden opgerekt en zo. Het is echt een aparte film. Een zwarte vis uit 1966. Terwijl in het echt was Richard Burkin... Degene die heel veel drank uh, tot zich nam. Richard Burkin, ja. En, die, was, die was toch ook uh, gay... En daar is ze dus ook twee keer mee getrouwd geweest. Ja, klopt. En ze heeft acht huwelijken gehad. Ja. Ze, uh, My God. Ja, ze heeft hem niet... Ge... Richard Burton, ja, dat is grappig dat je dat zegt. Die, dat Richard was ook Bert. die stem die je hoorde bij uh, The War of the Worlds. War of Weet the Worlds, klopt. Uh, oh, wat dan. grappig. Hele mooie stem. Ja, echt, hè? Gewoon. Nou goed, wie is het meer jarig of jarig geweest? Erik van het Woud, ken je die nog? Nee dat, is toch ook... nee, dat is een uh, ja, Nederlands acteur en regisseur. Kijk je vroeger niet in de jaren zeventig naar Q&Q? Ja, tuurlijk. Ja, nou, dat, is hij. Dus hij, is dat is hij. Is hij degene die nog leeft? Of is die, hij, leeft hij leeft nog. Hij, hij leeft nog leeft wel. Ja. Is die ander die overleden is? Bij hij, hij weet we nooit wel van, van wie wie is. Wat, nee, sorry? Uh, hij regisseerde onder andere op Baantje. Uh, Spang heeft hij gedaan. Uh, Grijp aan de gier. Uh, spoorloos. Um, en hij heeft gespeeld. De, hij speelde. Ik wou dat natuurlijk over... Ja. Flikker Maastricht. Ja? Uh, hij speelde ook in in Maastricht een tijdje. Maar was ook een... in A Bridge Too Far. Dat heb ik zelf wel Dat ja. een rol. Want daar heeft hij heeft niet geregisseerd. Sowieso niet. Nee, nee, dat was. Uh, uh, wat na, heeft na Q -Q. Hij Wacht, A Bridge Too Far. Dat is toch een hele oude film. Ja! Ja, na Q&Q heeft hij nog in, uh, in Dr. Flimmer gespeeld. A Bridge Too Far dus. Ja? En de, de Chris Poussaka? Uh, ja, dat is ook een gaaf. film. Ook, nou, van oh, de oh, nostalgie. Ik zie echt nostalgische, fonkelende <laughs> oogjes hier. Nostalgie, Chris Poussaka. Uh, ken je dit nog van de Koele Meren des Doods, die film? Dat was oh, een aparte film. Het was een hele lekkere uh, film. Met René Souterdijk. Nou. Ja. ja, ik vond het uh, Hoe heet die? Krabé, hè? Jeroen ja, ook, maar ik vond het uh, helemaal uh, niks, die uh, uh. zware shit gewoon. Ja. Goed, vandaag uh, wordt ze 91. Ik heb het over Joan Woodward. En zij is een actrice. Maakt ook al uh, televisieprogramma's, theaterstukken. Maakt. Dus ze is de weduwe van Paul Newman. Hmm. En uh, ze zijn 50 jaar getrouwd geweest. Paul Newman is overleden in 2008. Ze hebben samen in echt heel veel films gespeeld. Altijd als echtpaar, of in ieder geval iets samen. In ieder geval een stuk of 15 uh, producties hebben ze samen gedaan. Onder andere The Long Sommer uit 1958. En uiteindelijk heeft ze ook nog in miniseries gespeeld. The Empire Falls, deze Joan Woodward is 91 jaar. Jo Joanne. Ja, ik denk wel. Joanne. Ja. Joanne. Jo jo Goed, wie nog meer? Uh, je ja, hebt ja. natuurlijk, uh, oh ja, ja, Jolanda natuurlijk eerst even. Oh, mag je ja, ja, ja, ja. ja, je hebt uh, Tim Oliehoek. <laughs> ja. Die, uh, die uh, is de regisseur van het geheime dagboek van Hendrik Groen. Ja. En uh, die was ook helemaal weg van André van Duin. Dus hij is 42 geworden vandaag. Ja, grappig, hij heeft meer van die... Fet vet hart heeft hij ook gemaakt. En ja. dat is ja. dan weer heel iets anders dan het, het dagboek van Ja, Hendrik hij wordt Groen. ook ouder. Hè? Hij, hij begint gewoon uh, ja. Ja, meer uit te kristalliseren. Dat de, een vet hart was gewoon echt film. een soort tekenfilm, maar dan gespeeld. Wat een bizarrigheid was dat. Met de elastiek en nou, het sloeg helemaal nergens op. Vandaag wordt hij ook jarig. Nou? Henkie. Ja. Ah, die Henk. Ja, bekend van uh, zijn programma Denk aan Henk, hè, Bij uh, Radio 3 nog. Ja, en dan praten we altijd een meisje op de manier Ach, Hij is ook euh... natuurlijk burgemeester geweest, hè? Burgemeester, naam, ja. En uh, hij is zijn eigen café, zijn eigen... away to, to heaven. Ja, nou, ik Stairway denk to... dan aan dat lied van himself. Zijn naam is mooi. Hij, heeft... Moeit, hij is gaan, ja. gaan zingen om, om goed te liggen bij de meisjes. Ja, ja is dat het? Want hij is cool. ook echt niet... Uh, ja. Oh, ja. Want hij is gewoon niet knap. Nee. nee. En, uh, <laughs> Ik weet er wel een uitspraak met hem van... ja, we hebben met seks en zo. Zou je het nou met condoom doen? Hij zegt, ik ben al blij als ik een keer mag. Dan ga ik echt niet uh, daarop af laten ketsen. Nou, <laughs> het ging trouwens over zijn vrouw, hè? Dit, zelfs die naam is mooi, ging over Julia, dat is een vrouw nog steeds. Dus ja, oh, oké. Okay. Hij, hij heeft heel lang al een uh, relatie, hij, dus... Uh, hij heeft natuurlijk ook een, echt een hele goede vriendschap met die andere Henk. Henk Temming. Henk Temming, die hoort juist uit. Je, zo. je liet even een stukje van uh, Alles geprobeerd uh, horen. Die kunnen echt zo goed met elkaar samenwerken. Niet meer, hè? Niet altijd, hè nee. Die hebben samen dit geschreven voor Herman van Zing. Dat is echt, echt zo. Pff, nummer. No. Ja, een... hij komt over een... Ze hebben samen komt ook heel over... dingen geschreven. Of voor kinderen, voor goed. kinderen. En heel vast op drie heeft hij die ook geschreven? Vast wel. Nee. nee, nee dat denk ik. Nee. Dat is wel is de goed. Denk en Denken is bekend van hem. Natuurlijk. Ja. Hey, als eh. ik zeg uh, Mysterious Girl. Zomerrit 1995. Ja. Hele stoere gast. Ja, natuurlijk. Die ken ik wel. Wie is dat? Het? Dat is deze man. Peter Andre. Ja, man. Die is uh, vandaag uh, 48 geworden. Oké. Okay. Jonkie nog. Jonkie eigenlijk? Ja, ja. Nou, dankjewel. Dat is de gast altijd uh, ouder dan ik ben. Maar goed, uh, wie nog meer? Wie is nog meerjarig? De dochter van uh, de, de Clintons. Ja. Die, die is al 41. Chelsea. Chelsea. Ja, ja, ja. Die is van 1980. Ja, ja. Die werd uh, uitgemaakt voor een, uh, bij een van het televisieprogramma, geloof ik, bij een van de NBC of NBC Of werk ik van in Amerika als Hoereren voor haar moeder omdat ze natuurlijk aan de campagne. Uh, mee ja. Nou. Ja, ze was natuurlijk aan de campagne strijden. En weet ik veel. ze wilde natuurlijk ook politiek in haar moeder Hillary Clinton. En toen dachten ze wij zelf: weet je wat, ik trek me helemaal terug uit de mediawereld. Jullie zoeken het er lekker uit. Je gaat zelf maar op campagne. Dus Chelsea Clinton, 41. Goed, uh, ik, ik had, er, had je er nog één? Paul nog een... Humphreys heb ik nog. En dat is een uh, zanger die eigenlijk heel bekend was in ja. de jaren tachtig. Uh, samen met Andy McCluskey er waren twee belangrijke mensen van zo'n oh ja. Heb ik het niet over die Pace Mode, heb ik het ook niet over de Patreon Boys. Nee. Maar we worden ook nog OMD. Oh. Dat was dat orkest dat voornamelijk in het donker beweegt, weet je wel? Orkest oh, from ja. in the dark. in the dark. dark yes. ja, ja, ja, ja. Oh, dat die mooie dingen gemaakt. Ja, dat Echt? wordt ook weer landenkeuze vandaag. Goed. Oh. Hij staat al klaar. Oh. En de orkest, okay. je lieten het net horen en uh, toen dacht ik mezelf van... Dat begint vind ik wel, Ik denk van... Goe, les 1 op de keyboard, dacht ik even. Maar ja, mooi, goed, dat mag tegenwoordig allemaal weer. Vandaag worden ze 68. Ik denk dat ze nog een tijdje doorgaan. Ik heb het over Hans en Wim Anker, de bekendste tweeling... Advocaten, ze komen uit Friesland natuurlijk, lekker dwars. Ze hebben ooit nog, ook nog in uh, Chameleon gespeeld, natuurlijk. Ze hebben zich vooral ingezet voor TBS'ers. Die dan levenslang gevangenisstraf krijgen en uiteindelijk meer kansen moeten krijgen, meer een rechtpositie krijgen. Het is een mooi stel. Er is ook een serie over hun geweest, over deze Hans oh. en Wim Anker. <laughs> Lekkere, dwarse mannen. We mooi. zijn uh, Ivan de Reber of nog vergeten? Oh nee, die is overleden vandaag. Oké. Okay. Uh, ja. Oh, dat is zit meteen in de Russische Ja, je zit dan even bij de dooi te kijken. Nou goed, tot zover hebben we die eventjes. Ja, jaar. dan in straks onder andere. Die handenkeuze. keuze wordt waarschijnlijk wel iets van de OMD, OMD. Want dat, ja, dat is leuk om daar even naar te kijken. Nostalgie hè? Kijk, Nostalgie, hè? Nostalgie, OMD. Zit er een draaitje los? Dat is Goeiemorgen het zeker. Oh nee, dat was vroeger. Sorry. Ja, Ik heb echt alles geprobeerd. Maar het lukt gewoon niet om high te worden. Strekking van het verhaal van deze plaat. Royal and Saffan. Ik vind dit ook wel een beetje Billie Eilish-achtig. Jij ja, wel hè? Ja. Ik heb vandaag een beetje... Veel zuchtmeisjes. Veel zuchtmeisjes. <laughs> ik was gisteren een bepaald soort stemming. Ik denk... Oh, dat vind ik ook wel een lekkere plaat, dit. Willen we dat weten? Hoe we laat je dit uh, voorbereid? <grijg> 11 uur s'avonds? Dat is zoiets, ja. Ik denk nou, Ja, ik bedoel, aan het eind van de week dan ga je platen samenstellen. en krijg je dit soort lijsten. Dat moet je niet doen natuurlijk. moet nee. nee. het begin ja. van de week doen. Dan ben je helemaal uh, relaxed gewoon. Nou goed, ja, het uh, is tijd voor de Zandvoortse berichten, trouwens. Ja, ja. Je een hele, precies op tijd. Had je nog een tune over Zandvoort? Tune over Zandvoort? Ja, een jingle, Zandvoortse Jingle, zeker heb ik wel. Richten. Wat zegt u? <laughs> Zandvoortse berichten. Ja, nou we hebben we toch nog <laughs> al live. Ja, gewoon live. Oké. Okay. Ja, er is een heel een stuk over duurzaam Zandvoort in de krant. En ja, dat klasse. is toch ook wel een hele goede. En ze zeggen ook van ja, als je nog geen zonnepanelen hebt en wilt, zonder alle leveranciers te hoeven bellen, vul je postcode en huisnummer in op zonatlas.nl. Want aan de kant van onder andere hoogtedata, uh, weerdata en invallende zonnestralen, krijg je een snelle berekening van het aantal wat je zou moeten nemen. En daarnaast zijn er ook nog redenen om je huis te verduurzamen en uh, ik denk dat het zeker goed is om dat even te lezen van, uh, over ja, het is een uitgebreide luisteren. krant tot zes pagina's, zes of ja. acht pagina's ja. van alles wordt ja, ik vind het een goede zaak. ja en uh, onder andere ook uh, drie vragen aan de wethouder uh, Raymond de Haafden die dan echt uh, aard, uh, onder andere antwoordt uh, dat aardgas, daar moeten we vanaf uh, in 2050 moeten we uiteindelijk ook alle huizen zonder aardgas zitten. En dan moeten we gewoon uh, elektriciteit, inductie, koken. Ik doe het al. Maar ja goed, je hebt ook wel die gijzer die nog loopt op gas. Dus zijn er zijn nog wel wat dingen die hier moeten gebeuren. Maar goed, uh, uiteindelijk stelt hij ook de vraag. Ja, wat moet je nou doen? Keuken? Nieuwe keuken? Of een nieuwe badkamer? Ja, yeah. Dat is even de vraag. Nou ja, hoe moet dat dan? Ja, nou, nou ik denk dat ik ook wel een nieuwe keuken moet jagen. Ja? je nou dat zegt, ja, ja. Ja, maar dat is natuurlijk ook Je kan beter voor een nieuwe badkamer gaan, maar dat is veel milieubewuster natuurlijk. Nou ja, dat, dat zijn nou, allemaal voor je ja, ja, vragen. Ja. Die, mocht je interesse hebben, moet je even kijken in de Zandvoortse ja. Dan kan je even kijken naar het milieu en naar jezelf. Goed, nummer meer Zandvoortse is dan, dan de ontploffing op het strand 1917. Ik kijk steeds vaker naar dat stukje geschiedenis in de Zandvoortse Op de middenpagina, dat ging ja, leuk. over onder. Ja, dat is hier die foto's erbij. Ja, dat ja. is echt leuk vormgeven met. Ik ben zo erg beeldend, dus foto's erbij. Want dan trek bij je aandacht altijd weer. Dat Raadhuisplein wordt natuurlijk helemaal verbouwd. En nu gaan ze even terug in de tijd. Wat was het vroeger? Het was vroeger gewoon een stukje grasveld. Met een boerderij erbij. En uiteindelijk is daar natuurlijk het uh, raadhuis uh, ge gebouwd. Het was eigenlijk uh, in ergens 19.012 of zo. Is het, of 19 was het? 19? Ja, dus rond die tijd is het raadhuisplein geopend. Er is een tramlijn geweest die een paar jaar heeft uh, gereden. En uiteindelijk ook weer opgeheft. Uh, en uiteindelijk zijn, uh, zijn er parkeerplekken geweest. VVD is er geweest. Muziektent staat er nu nog. Die heeft er vroeger ook gestaan. Die gaat nu uiteindelijk weg. Uh, nou, het, bekijk even. Het is leuk om even de geschiedenis van Zandvoort te nemen. Er is trouwens genoeg over Zandvoort te vinden. Ja, de zeker weten. Uh, wij delen ook veel op onze Facebookpagina. Ja. Dus kijk tussendoor, kijk daar ook even. Want ik heb daar wel meer gedeeld. Ja? En ze zeggen ook, er is een adviescommissie geweest van de gemeente. Die gaat zich dus buigen over de financiële knelpunten van Zandvoort Haarlem. Want uh, ja, ze zijn nu een beetje in, uh, er niet in gevecht. Het, het, het, maar ja, Haarna vindt eigenlijk dat Zandvoort uh, te weinig betaalt voor wat zij uitvoeren. En Zandvoort vindt eigenlijk weer dat Haarna te weinig doet voor het geld wat zij betalen. Dus ze zitten eigenlijk een ja. beetje in impasse. En uh, dat gaat de komende weken gaat het allemaal uh, inspelen in het nieuws. Het is toch wel echt onafhankelijk bureau die het gaat onderzoeken. Anders krijgen we daar weer glazen over. Ja. ja? Nou goed, één ja. iemand heeft het aan uh, bekendgemaakt, die durfde het aan... om dat te roepen. Misschien moeten we... ze aan onderzoek. VVD was er altijd al tegen. En nou wordt er serieus... naar gekeken. Maar goed, verder wordt gekeken... naar... Er een interview met Sander Den Hij is interim directeur... en bestuurder van de... stichting Sandwood Behind... De Beats of zo is weer gewoon... de side-events die ook binnenkort gaan starten... vanwege de, de Formule 1. Hij is ook heel actief geweest... bij TNT-festivals in Assen. Hij kwam hier een lezing geven en iedereen dacht... juist, wat een goede idee doen ze daar... In, in t, bij TNT-Assen. Dat ja. moeten we ook. Dus hij is aangetrokken en samen met... Uh, Analyse, uh, Annelies Lims doen zij uh, die, die hele organisatie eromheen. Dus uh, nou, het moet wat komen. Maar het moet, de cijfers moeten wel even de goede kant op gaan. Anders dan, uh, de cijfers, het, ja. Toen, toen, moet toch, toen moet het toch weer afgeblazen worden. Goed, dat is zover de, stand voor de berichten. Tijd ja. voor die landenkeuze. Ja, ik heb hem klaarstaan. Wie van degene was ook jarig? Paul Humphries. Paul. Paul van Paul. Uh, ik, ik zet het vast aan. Dan kan hij ondertussen de intro al beginnen. Ja, dat is natuurlijk het mooie intro. De ja. synthesizer. En waar gaat het over eigenlijk? Het liedje. Jij, jij wist dat. Jij zegt dat. Uh, het, nou, ging dat ging over een, uh, het nummer gaat over een bommenwerper. Okay. En Die op uh, 6 augustus 1945 de atoombom op Hiroshima wierp. Een heel vrolijk muziekje erbij. <laughs> ja, dat kan je niet voorstellen. Want dan ben je lekker aan het vliegen. Nou, ik laat even een bommetje vallen. Okay. No. <laughs> Dit was eigenlijk een doorbraakhit uh, 1980. Oké. Okay. dat o, Echt zo lang geleden al eigenlijk. Ze bestaan nog steeds trouwens, hè? Ja, ja, ja. 40 weer. jaar, ze waren zelfs vorig jaar nog in, in Brussel met een optreden. Op de geboortedag van Chelsea Hilton werd hij dus gelanceerd. Dat is al het einde, hè? Like, oh, yeah. Kappelt lekker weg, zo. Hey? Ja. Duk, duk, duk, duk. Die geluidjes nog even. Dus in die tijd, die Sinterzij is echt momenteel is je weer terug van weg geweest. Maar toen was het wel vernieuwend. In heel van uh, movers in the dark. En wie van de gasten is een jaar? Altijd twee mannen bij elkaar. Ja. Haal ze altijd door elkaar. Opgericht door Andy McCluskey. En degene die jaar is, is Paul Humphreys. Oké. Okay. En opgericht in 1978. En ja, ik zei ze juist ook al, ze, ze bestaan nog steeds, hè? En uh, ik heb ze ook nog eens gezien op zo'n retrofestival. Eigenlijk redelijk, maar het is er toch niet meer dat je dat beeld hebt van vroeger? Hè? Nee, zouden... toen was het echt vernieuwend. Ja. En nu is het onderhoudend. Maar het is wel allemaal. leuk, want ik ben dus uh, vorig jaar, voor corona, ben ik naar ILO geweest. Dat oh, ja, is dus ook van die tijd. Helemaal schaam, geweldig. En ook het begin, dan weet je met de platen en dan allemaal lichteffecten en zo. Helemaal geweldig. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, dat denk je van, ja maar dat zijn wel concepten, dan moet je wel even in de tasten, hè? Volgens mij is dat best wel duur. Ja, dat 50 euro of zo is wel mee, mee? Hoor. 50 ja. euro? Oh. Ja, ik dacht je 200 euro komt eerder bij dat is het misschien 60, ik weet het niet eens. Dat zijn de 50-plussers die hebben geld. Ja, en als die uitgang hebben ze wat te besteden. Ja, ja ik zie hier nu uh, dat je nu kaarten kan kopen voor Dance Valley en Dutch Valley en zo. Voor 65 euro. Maar voor 2024 is dat? Of, uh... Nou, dat staat er niet bij. Dat ja, is allemaal online. <laughs> niet dus voor dit jaar. Online kaarten zijn dat zeker. Ja, dus ja, ja. Ik, ja, dat is wel een beetje veel. vr ja. bril Maar goed, en nu ging het ook over de Amerikaanse uh, bommenwerper. Ja. ja, die op 6 augustus 1945, de eerste atoombom, genaamd Little Boy op Hiroshima. Of Heet Vir die Little Boy? Little Boy. Nou, oh, Big Boy. Ja, zeker. Oh, wow. 78.000 mensen kwamen direct om. En nou, na effecten, de explosie. Uiteindelijk zijn er uh, ongeveer 140.000 mensen aan het eind van 1945 op het leven gekomen. Gezellig. Maar gek genoeg is het niet zo'n hele grote hit geworden in Nederland. Nee. Hoewel het wel uh, heel veel steun gehad heeft uh, door uh, Veronica. Volgens mij was het ook veel gebruikt in uh, van die ledenwerfspotjes. Ja, klopt. Kijk dan dat begintje, weet je wel. Ja, da -da -da -da -da -da -da. Ja. En dan zo die zee die eroverheen uh, op is. Uh, maar goed. Ja, en toen later werd nog die man geïnterviewd uh, ge uh, ge die die bom had gegooid. En die zei dit. It was a real good clear day for ja, precies. Nou, gezellig. Het was een heerlijk uh, uh, weer om een bommen af te werpen. People, job people, had precies. Als de bommen moesten worden gegooid. Ja, ja. ze hebben ook positief muziek gemaakt als uh, Home Deal. Forever okay. Live and Die, uh, So in Love, and The Locomotion. Eh? Forever Live and Die. Nee, heerlijk. Positief. <laughs> Eleven, uh, you got a pretty big audience. Yes. Yes. It's live. It's great Goed. Tot zover even een stukje geschiedenis. Ja. We gaan gewoon door met die geschiedenis ook. We kunnen ja. gewoon niet ophouden. Even ook, terug naar de realiteit. Terug naar Doctorality met de nieuwe single van Uts. Yes, party time. What gives you the kicks? I wonder what gives you the kicks. I think I got it. I'm not gonna cry Don't wanna wait till uh. it's over Is Marcus terug? Nee! Het is Peter! Ik heb een andere gast van de straat afgetrokken. Ik dacht, kom. Ik kan het gewoon niet winnen van Jolanda met al het gelul van dit. Ik moet gewoon een andere man er tegenover zetten. Het gaat allemaal Beter met beter, dacht ik. Het gaat beter met Peter. We moeten met tien uur slap gaan hoor. En dan kan je toch altijd wel zeggen. Nou, gaan we dan toch lopen? Zeker, lekker van niet. Oh, jezus. Ik kon niet meteen mensen neerschieten. Nee, dat hoeft ook weer niet. Dat hoeft nou toch ook weer niet? Oh wel. Mooi nee. liedje van Eudes. Ja, we ging het alweer over eigenlijk. Uit, uit Nederland komen ze, Ja, klopt. Met uh, uh, zangeres Megan, Megan de Klerk. En uh, ze staat ook op de hoes hè, van, uh, van het nieuwe album. Oh, en hoe staat ze erop? Een mooi meisje. Nou, je, ziet, uh, je ziet dat ze... Uh, ja, ik zal het even laten zien. Je, ja. heeft zo n, zo n, je ziet zo'n mond. Ja, met de tand door de lip. ze heeft de tand door de lip gehad. Oh, dan o, dus o, denk je. van hoe kan dat? Nou, is dat was het met de vrienden pot of zo is dat? het is ja, dus vorig jaar. Hè, had, was ze jarig. Ja? net uh, in die coronaperiode, april en ze kon We natuurlijk gingen, geen uh, gasten krijgen en ja? uh, ze is toen allemaal naar die vrienden gegaan. toch en, wel met gepaste afstand, hè? Dat dan weer wel. Ja, dus ze ging Dan bij elk, elk uh, adres el, cadeautjes el, ophalen. Ja. ja en een, wat drinken, ja, en, een, en wat drinken en een biertje doen. Ja, dat gaat en dat wel. ging natuurlijk. Ze ging op de fiets. Ja. dus je kan wel hoe dat gegaan is. Er zijn wat meer mensen hier in de studio die ook op de fiets gaan, die met nee, een drank op gevallen. en dan... En uiteindelijk is er dus uh, ja, gevallen met de fiets, het tand door de lip... en dat ziet er natuurlijk vreemd uit. Ja, en, uh, dat, ja vonden ze... uh, dat vonden ze toch wel leuk om dat uh, op de foto te zetten... Uh, met de gedachte van, we noemen het nu al een partytime... zo van uh, 2021 moet het jaar gaan worden. Oh, ja. uh, zo van uh, uh, terug naar het normale. En daar zitten risico's aan verbonden, dames en heren. Dat kunnen de ziekenhuizen er niet bij hebben. Ook die tandere lip is niet zo'n goede actie van de. Nou, die is grappig. Ja. Leuk. Dus dat eigenlijk is gewoon haar mond opgemonteerd op die... Op die, op die, die gemonteerd. Op die nou ja, het is, is, is trouwens mooi, Tan, als je het zo ja, ziet. Ja, monteer je ja. Nou ja, gelukkig zijn ze niet stuk gegaan. Nee. nee. Klinkt toch wel raar. Monteer je mond er maar even op. Nou goed, maakt wat verder allemaal niet uit. Ja, nee. En het liedje heet... Uh, hoe heet het liedje eigenlijk? Ja, uh, wat gives you the kicks? kicks? Ja. Ja. Waar ja, krijg ja. je nou een kick van? Nou, het pandoeilip dus. Ja, ja. zeker. Heerlijk, heerlijk. Nou goed. Nee, wat het geeft al... toch meer kicken. Er is een TikTok-held en die heeft allemaal filmpjes online gezet. Zeker veertig. Ja. En uh, daarop was te zoeken, te zien hoe die dus met 220 kilometer van A9 bij Heemskerk ging. En na onderzoek troffen de agenten zelf uh, op, op Instagram en TikTok... al die gevaarlijke verkeersgedragingen van deze persoon aan. En, je en uh, een boete uh, er waren open? dus twee verdachten. Een 18-jarige man uit Den Oever en een 20-jarige man uit Helo. Ze moesten hey, ze allemaal zondag. melden. <laughs> ja, is <het laughs> bij Moesten zich allebei melden op het politiebureau... om een verklaring af te leggen. Nou, die ene heet de toebok van zijn achternaam. Ja, uh, beide, beide kregen een verkeuring. En de man uit hello, bleek een zogenaamde beginnende bestuurder. Hij heeft direct zijn rijbewijs in moeten leveren. Ja, ik vraag me af hoe lang hij hem dan kwijt is ook. Ja. Nou, dat ben je wel even kwijt, hoor. Ja. Het is toch wel apart. Die mensen wanen zich dan gewoon veilig met al die filmpjes. Terwijl je ook denkt, ja, het zijn ook dingen die je gedaan hebt. Kan je alles voor... Nou ja, ja het is net als je moordpleeg. Daar kan je ook voor ja. uh, verantwoordelijk voor worden gehouden, natuurlijk. Ja. Maar, dus, uh, nou goed. Ik, ik, ik ben blij dat die opgepakt zijn. Want het is bij ons in de buurt. Die ja. weg pakken wij straks ja. weer Ja, daarom. daarom. Ja. Dan kan er zomaar weer een konijn of een haas over de weg steken. Maar dat is daarvoor al. Maar... Ja, goed. <laughs> het, het landschap gaat natuurlijk veranderen. Hoezo? Nou, er komen meer windmolens vandaag in de Telegraaf te lezen. En Willem Jouwstra is een beetje een klimaatcriticaster. Die denkt van, nou, het zal allemaal wel loslopen. En die gaat in beeld brengen, als er ergens in bijvoorbeeld de Oranje polder... daar zouden ze, zeg maar, zouden ze dus allemaal windmolens gaan plaatsen. Onder andere op, 13, nee, op 100, nee, 1300 meter van zijn huis... zouden dus allerlei uh, windmolens worden geplaatst. Van echt hoeveel? 235 meter hoog. Twee keer zo hoog als de domtoren. Hij zegt van, mensen denken van, oh zo'n windmolen is hartstikke goed. Maar ze hebben er geen beeld bij. Er worden ook geen plaatjes bij ge, uh, gemaakt ook, hè. Geen Of geen manquetes worden gemaakt. Maar stel je, is die gewoon 60 meter hoog of zo? Ja, in je tuin. Nee, nee. Ja. dus dan, hij zegt van, ik maak via mijn internetsite, site, dat heet resinbeeld.nl. Uh, als jij, zeg maar, een, uh, als je krijgt te horen dat er bij jou in de buurt windmolens worden geplaatst, kan je hem aanschrijven. Dan maakt hij een foto van de buurt plaatst hij daar windmolens in, dan krijg je je foto terug... en dan kan je inbeelden van... what the fuck, ik denk dat ik uh, moet gaan protesteren. Dit had ik niet verwacht. Zo'n groot bakbeest achter in mijn tuin. Ik dacht dat het een molentje was, maar dit is gewoon veel groter. Dus hij maakt beeld voor heel veel mensen. En uh, nou, ja, daar zijn heel veel gemeentes niet blij mee. Maar die hebben ook al een contract afgesloten. Uh, en heel veel mensen kunnen nu eens gaan protesteren... omdat er veel beelden wordt gemaakt. Dus kijk even op resinbeeld.nl. Deze film Joustra is een... Uh, nou, is een tocht aan het maken. Protesttocht. Ik, uh, huh? ik wil ja? straks toch nog even hierover hebben. Kijk eens op het plaatje. Oh. Het staat echt het in de staat krant. Echt. Nou. Volgens AD dat wij dus zijn 44 mensen overleden. Of nee, 41 mensen. Dat zijn opgerekend per 100.240. Maar ja, dat zijn maar 41 mensen overleden. Maar wij staan nu als zijnde de, de, de dorp met de meeste corona doden. Echt. In ja, Nederland. Echt, wow. Iedereen denkt van, ik ga niet naar de waterkant van, uh, van Amsterdam. Daar ga ik eigenlijk niet naar door. het is levensgevaarlijk. Voordat het is hier. je het strand ik, ik wil snel naar huis nu. Ja, ik, ja. ik voel me ook een beetje onrustig worden. Ik kom hier al jaren, maar nu echt, die ik dit lees. God, Goed, God. mooi in beeld gebracht ook weer. Jazeker. Anneke van Griersbergen. Hier, I saw a car. I saw a car, a really nice car, En I knew this car was gonna get me A jet, and I don't get why it isn't mine yet. Oh, this car. Whatever I can, a smile so bold, not exactly old, and I don't really get why he isn't mine yet. Oh, this man. I could steal its wings, I will get what I deserve I stand my ground high up in the clouds And escape my responsibilities Ah, wat een lekkere plaat. Nee, deze. Anneke van Giersbergen. En het heette uh, I Saw a Car. Ik dacht, Anneke? Anne, is dat, is dat, is, is, waar is het van? Een van Giersbergen. Een van Gathering uh, was ze. Ja, is dat. Uh, ik, dacht, ik dacht, nee, het heeft niks met paarden te maken. Dat is die Anneke. Anneke, Anneke oh, Grunsbergen. Ah, uh, een Anneke Dat is nee. wat anders. Dit is Giersbergen. Joe, die haalt allemaal door elkaar. Ja, goed. Nou, je begrijpt het al. Genoeg dieren hier in de show tot een tienerslap ga horen. En we kijken nog even de wereld in. En jou toch even de cijfers bekeken. Zet ze toch wel weer in. in. Zandvoort, gewoon even ja, normaal zijn. dat is cijfers. verschrikkelijk, hè? Dat, dat, in Zandvoort zijn dus 42 41 mensen... 41 mensen overleden. Maar als je minder? die in, uh, uitzet tegen het aantal bewoners hier... Ja, weer, dan krijg je weer dan, uh, van die bizarre dan, uh, dan cijfers. Dan hebben we dus, dus uh, de meeste... En in Brabant waren het 111 mensen per 100.000. Bij ons is het 260 of zo... Oké, okay, maar halem. hoeveel mensen zijn er in Haarlem overleden aan corona? Wat ja, dat waren er wel even meer. Uh, Wat meer, meer ja, 140. Ja, 140. Ja. Dus wij zitten echt in een heel gevaarlijk gebied. Wij zijn nu in Zandvoort en dan ja, straks ja, door ja, Haarlem. het gillende ja. huis zo. Oeh, dat gaat, ja. gaat helemaal niet goed komen. We goed. hadden het over bekeuringen. Ik lees vandaag in de krant, opnieuw heeft de rechtbank beslist... dat automobilisten die in coronaperiode op, op kenteken een bekeuring hebben gekregen... En de politie, de politie niet staand zijn gehouden. Zo, meneer, u dit en dat. Die kunnen een bon uh, ja, in de prullenbak gooien. Dat hoeft niet betaald te worden. Dat gaat echt over iets van duizend bekeuringen. En dat hebben ze een rechtszaak. Ze hebben eerder namelijk al een rechtszaak aangespannen. En toen werd het in Amsterdam uh, was de uitspraak. En later nu in Alemaris uitspraak geweest, is ook dus uh, van tafel geveegd. Hoeft niet betaald te worden. Het is wel apart. Want je wordt er wel meer geflitst. Maar, geflitst, maar nu, dus. Uh, ja, deze. Het gaat over de periode maart en juli van 2020. Dus hardrijders en verkeerd uh, uh, geparkeerd wordt dus niet beboet. Nee, ja. ik heb trouwens goed nieuws voor ons. Er wordt naar ons geluisterd. Raar. Het radiogedrag van mensen is veranderd. Oké. Okay. Door ah. die coronatijd is dat ja, ook. Ja, ja, ja, Want ja. er wordt naar ons toch langer geluisterd. Dat 13 minuten langer. 13 dag staat minuten. staat die radio aan. Oké. Okay. Langer dan normaal. Zeker. En nou, heerlijk om te horen. Ik bedoel, ja, dat is toch, daar doe je het voor hè? 13, 13 minuten, zeker. Nou, ja. nou goed, ik zie dat. Wat gaat nu nog? Willem Engel. want ja, dat, dat, ja. trekt Engel... altijd mijn aandacht. Ik zie hem ja. rechtop. Ik zie hem vooral bewegen. Ja. Maar Willem Engel, die, die is natuurlijk van viruswaarheid. Ja. En uh, hij heeft geen toegang meer tot. Viruswaanzin zaak... ook. Ja, nee, nee, nee. Ja, nee waar. hij heeft geen toegang meer tot de zakelijke rekening. En die is geblokkeerd door de IRG omdat hij ondanks herhaaldelijke verzoeken geen inzage heeft gegeven in zijn gegevens. Maar ik denk, de ING kan het toch sowieso zien. Maar de ING gaat niet in op klantenrelaties... wil het nieuws om die reden niet bevestigen. Maar uh, hij zegt ook van... dit is een opmaat om mij te ruïneren. Oh, wat zeg. <laughs> want uh, ja. want uh, volgens een wet op financieel toezicht... en de wet ter voorkoming van witwassen... en financieren van terrorisme... daar weet jij vast alles van, denk ik. <laughs> Peter, maar mag ING alleen zaken doen met organisaties... waarvan alle gegevens correct zijn vastgelegd... maar die moeten... Uh, die moeten wel up-to-date zijn. En daarom vragen we de klanten periodiek deze gegevens te controleren. O, ja, dit, wat is het verhaal hierachter? Wordt die nou weer zwart gemaakt? Ja. Dan zullen de meeste mensen denken: ja, zien er we wel. Een, echt een kritisch uh, verhaal in, uh, in de coronastrijd. En daar wordt er meteen om zeep geholpen. Een rechtszaak hebben ze natuurlijk nu verloren. En er uh, gaan we nog weer een hoger beroep. Gisteren is dat ook, heeft dat gestreden. Heel veel mensen zeggen: nou, het klopt allemaal niet. En gisteren hoorde ik iemand zeggen: Nou, de rechters die zeggen: maar, Dit hebben we besloten. Die hebben ook uh, urgenda gedaan. Een urgenda is, die ieder zich tegen de staat, hè? Urgenda. Oh, dus, ik okay. doel, dus het zijn niet met rechters die zo erg op de hand zijn van de staat. Nee, dat is helemaal niet hmm. zo. Dat is een broodje aapverhaal, zeg maar. Nou goed, een van de laatste plaatjes voor mij: is dat de laatste plaat voor tien uur? Wat kunnen we doen. Carrie kerry <tom> cinnamon. Het doet erg denken aan de Smith. Al de smith met Morrissey. Ja, maar dat is, het is een jonge gast die echt, nou, uh, nou sinds, uh, wat is hij geboren, in uh, uh, Hij is 36. hij komt in de buurt van Glasgow. Nou, die ging natuurlijk opstandige jaren, 80 muziek komt daar vandaan. Nou, in die trant is hij muziek aan het maken. Indie Rock. En dat heet We Are Going. nieuwsgierig naar En ik heb een aantal rukjes geluisterd, maar ik ga er even meer van luisteren, deze. Dus, rukjes geluisterd? Uh, ja, Carrie Cinnamon, en hij heet eigenlijk gewoon Gerard Crosby. Hey, ja, Gerard. Gerard? Hi. Bing, ja. Gerard? Nou, hij komt uit de Glasgow, hè? Let's Glasgow. En dat gooi ik dadelijk ook over de Smits en de S Smith Reams. Daar lijkt het allemaal een beetje op. Goed, het, is, het loopt tegen het einde van het radioprogramma. We kijken nog even de wereld in. En uh, gisteren. Uh, vandaag is het natuurlijk uh, nou ja, een jaar geleden dat uh, de coronacrisis uh, begon, allemaal. Eerst. Uh, en vandaag uh, op de televisie krijgen we natuurlijk onder andere even een, uh, noem je dat, een interview met Hugo. De jongen Gisteren, gisteren een voorproefje ervan. Hoe zou je het afgelopen jaar willen typeren? De loodzwaar. Maar ik zou het ook voor geen goud hebben willen missen. Ik vond het ook schitterend om te mogen. Doen. Ja, schitterend. Leuk. Ja, Al die aandacht. Ik heb ook af en toe een liedje gezongen. Dat was heel leuk. Ja. En toen was het gegeven heel glad. Toen liep ik met mijn lakschoentjes en zonder jas door het sneeuw heen te banen. Allemaal zo leuk. Zoveel aandacht. Zo klinkt het wel een eentje, hè? Gast. Doe even een maan. Ja. Spoor je wel gewoon. Nou, nog Gaat. iets anders? Ja, Mark. Wacht even. Ja, zo even een jingeltje tussendoor. Nee, ik dacht even, even heel wat anders. Marco Borsato. Ja. Ken je die videoclip nog, De Bestemming? Marco Borsato. Dat nee. nou, nee. klinkt wel bekend. Daar had hij altijd zo'n kooltrui aan, weet ja? je nog? Ja? Ja? Dat was een heel opmerkelijk feitje, want die clip werd opgenomen in IJsland. En vlak na aankomst bleken de koffers met kleding te zijn verdwenen. Dus hebben ze snel maar een, een nieuwe trui gekocht voor hem in IJsland. Dat was, okay. die, dat was die bekende kooltrui. Oh, dus, die uh, foute trui, trui En Die is ja. hij gelijk gaan, uh, gaan importeren. om? Uh... Hij is natuurlijk onze buurman geworden nu. Ja, inderdaad. Ben jij hem tegengekomen? Ik tegen ben wel tegengekomen, ja. ja. Ja, ik ook. Toen had hij een grand voula om. Een, een kleed van de bank had hij omgedaan. Ik oh? weet het ook niet. Oh. En hij had <laughs> een, natuurlijk een uh, ja, kleed van de bank. Grand voula. Grand voula. Ja, ik heb nooit begrepen oh, waarvoor het grand Zijn moeder woont er ook, hè? Zijn moeder woont ook in Alkmaar. Oh, ja, maar goed, je had hij zo'n grand voula om en toen stond hij ergens... te te praten. Ik herken hem aan zijn stem, want als je ook een mondkapje op... en een zonnebril op, herken je hem gewoon helemaal niet meer. Hè? Dat is klaar ook. Nee, dus dat is wel een mooie tijd voor hem natuurlijk. Nou goed, nog even een, een, een belangrijke les. De zon schijnt altijd achter de wolken. Dat is altijd, ja, altijd zon. En die wolken blijven nooit op eenzelfde plaats. Nee, dus houd het even in de gaten gewoon. Ja, het kan een donderwolk zijn of een klein briesje. Precies. Nou, ik zou zeggen, prettig weekend. Was een waar genoeg. Weer. Ja, zeker week weten. Hoi, tot volgende week. De tot volgende week, hoi.